Middernacht, het is dinsdag 7 augustus. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De SP werkt na de verkiezingen niet mee aan een minderheidskabinet met gedoogsteun. Lijsttrekker Roemer zei in Nieuwsuur dat hij dat niet gaat doen. De SP wil gewoon een meerderheidskabinet vormen zonder gedoogpartners. De meeste partijen zien weinig in een nieuwe gedoogcoalitie. Alleen VVD en SGP sluiten zo'n constructie niet uit.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 De curatoren van DSB eisen 20 miljoen euro van oud-directeur Dirk Scheringa. De curatoren stellen Scheringa persoonlijk aansprakelijk... omdat er volgens hen sprake was van wanbestuur. Ze hebben beslag gelegd op twee huizen van Scheringa... en ze willen het spaargeld terug dat hij op een rekening bij DSB had staan. Scheringa had nog zo'n zes ton op een DSB-rekening staan... die hij als schuldeiser nog terug wilde. Op de snelweg bij Keulen is een Nederlandse automobilist verongelukt...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 En vannacht met Wim den Herder. Welkom Wim. 28 jaar en reeds geroemd door grote gitaristen als Harry Saxioni en Tommy Emanuel als gitaarvito's. Het zal je maar overkomen. Maar voor ik verder met je doorga praten, waar ik me erg op verheug, wil ik even het woord geven aan Lars Geers, die verslag doet van de kwartfinale beachvolleybal. Zojuist begonnen, Lars. Zover waren de heren Schuil en Nummerdoor vier jaar geleden... op de Olympische Spelen in Peking ook de kwartfinale. Maar toen stranden hun zoektocht naar Olympisch goud. Dat moet dit keer anders tegen het Italiaanse koppel Nicolai en Lupo. Lucky losers zijn dit. Dit zijn mensen die het in de groepsfase niet zo heel goed gedaan hebben. Maar vervolgens via een tussenronde zich toch nog plaatsten voor de achtste finale. En daar wonnen ze heel, heel verrassend van de Amerikanen Rogers en Dalhouser. Olympisch kampioenen van Peking. Dus een koppel om wel degelijk rekening mee te houden. Heel jong nog, 24 jaar en 21 jaar... tegenover de 39 jaar van Richard Schuil en de 35 jaar van Rijn. De nummer door ervaring zou het dus moeten winnen in deze wedstrijd. En voorlopig lukt dat ook, want de stand is 4-1 in het voordeel van de Nederlanders. Wim, ja. uh, ik zei 28 jaar, uh, je bent al op je zesde begonnen... Uh, was het een bewuste keuze voor gitaar toen? Ja, uh, absoluut. Je ja. was ja, echt zes jaar oud en jij dacht ik wil gitaar. Ja, en het was, uh, het was een heel uh, ja, apart begin. Want ik, op mijn vierde was ik al met viool begonnen. Tenminste, uh, mijn ouders die klassiek uh, muzici zijn... Uh, uh, gaven me een viooltje, maar dat werkte niet helemaal goed. Uh, dus ze braken een paar snaren en daar bleef het bij. Uh, en toen op mijn zesde hoorde ik een elektrische gitaar. En dat, uh, dat geluid was eigenlijk onbekend bij ons thuis. Alleen de klassieke muziek uh, was bekend... En toen zijn we nog naar muziekschool gegaan. En daar hebben we eigenlijk ontdekt dat het een elektrische gitaar heet. Mm -hmm. En toen ben ik een jaar lang gitaar gaan tekenen. Uh, eerst kreeg ik een akoestische gitaar. En toen om mijn zevende kreeg ik een elektrische gitaar. En voor mij begon het toen allemaal. En uh, ja, het was het geluid van de elektrische gitaar die, ik, uh, die, ja, die, die me echt uh, betoverde toen. En uh, inmiddels speel ik akoestisch heel veel. Dus dat is, um, het is in die 22, 23 jaar dat ik gitaar speel ook langs allerlei stijlen gegaan. En, uh, en nu speel ik uh, ja, akoestisch en dat vind ik het mooiste. Maar beschrijf eens de schoonheid van de gitaar... als je het vergelijkt met andere instrumenten. Wat is nou het unieke van gitaar? Ja, um, nou ja, goed, ik zit hier uh, namens, ook namens de Guitar Academy. En um, um, daar, gaan we zo daar gaan we het over, over hebben pra je? praten. Um, ik, ik denk dat de gitaar een beetje de, het voetbal onder de sporten is. Dus iedereen heeft een gitaartje thuis op de zolder staan... Uh, het is een heel toegankelijk instrument. Je kunt binnen vijf minuten kun je al een liedje leren. Dat doe ik altijd met, uh, met de leerlingen. Dat is heel, uh, vinden ze heel verrassend dat dat kan. Uh, en tegelijkertijd, na 23 jaar waar ik nu zit, uh, ben je nog steeds uh, allemaal dingen aan het ontdekken. Dus het is een, uh, ja, van beginners tot, uh, tot professioneel blijf je met de gitaar bezig. En dat heeft uh, onder andere te maken met uh, de stemming. Hij is niet symmetrisch gestemd. Dus dat betekent dat, uh, dat je altijd voor verrassingen komt staan op het instrument. En het, um, uh, ik heb ook een tijd lang geprobeerd symmetrisch te stemmen. Wat is symmetrisch stemmen? Uh, nou ja, dat, um, dan, dan is de verhouding tussen alle snaren hetzelfde. Evenzel, ja. dus, um, en het voelde een beetje aan als de uh, ja, Ajax die van het De Meers uh, stadion naar de arena ging. Dus alles was veel beter te vinden op die gitaar. Het was veel beter georganiseerd, maar de sfeer was helemaal weg. En zo is de gitaar ook een heel sfeervol instrument, omdat die niet uh, klopt qua symmetrie. En in iedere positie waar je speelt sta je weer voor verrassingen. En Dus dat nou, je, blijft boeien. Je, je, je enthousiasme <laughs> is nou helemaal... je bent het echt de pleit voor gitaar, hoor ik al. Je uh, bleek ook talent te hebben. Uh, op je twaalfde speelde je al met Jan Akkerman... in een uh, programma van Peter Jan Rens. Vertel eens ja. hoe dat ging. Um, ja, Mijn broer heeft me geholpen met uh, het schrijven van de brief. Ik was toen, uh, toen twaalf, inderdaad. En uh, mijn droom was het om met, uh, met Jan Akkerman te spelen. Uh, en toen, uh, ik speelde in de schoolband, uh, dus ik had, ik had wel wat ervaring. Uh, maar op tv spelen was, was echt een geweldige ervaring. Echt de dag van, van mijn leven. Met camera's erbij en uh, dat ja, als jongetje met al die knopjes zag ik daar. En uh, geweldige band van Jan Akkerman achter je. En, uh, en Jan die ook uh, interactie met mij aanging. Zullen we even getast luisteren hoe, hoe dat ja, klonk? Was leuk was dat. En het wordt gespeeld door Jan Akkerman en Bent met als special guest... Wim den Herder! Dit ben ik. Ja? ja. Dit ben jij? Ja. Wat was je publiek toen? ik um, bedoel in de uitzending? Ja? ja de, de uh, vriendjes me mochten mee. Ik mocht er dertig meenemen. En mijn <laughs> ouders, mijn opa en oma stonden natuurlijk heel trots uh, in het publiek. En had je geen plankenkoorts? Nee, nee. Uh, wel voor het spreken. Maar ja, uh, muziek lag heel dichtbij uh, wat ik deed. Dus ja, als ik kon spelen, dan was het, uh, dan was het mooi. <laughs> Wim, ja. ja. Ik praat met Wim den Herder, gitarist. En wilt u meer weten over deze uitzending of over andere afleveringen... dan kunt u kijken op radio1.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief en de podcast. En u kunt daar trouwens ook vanaf morgen dit gesprek terugluisteren. En dat zullen er vast veel mensen zijn die dat willen. Al die gitaristen in Nederland, al die voetballers van de muziek. <laughs> ja. Jij zei net, ik ben door veel verschillende stijlen gegaan. Kun je een beetje beschrijven... Uh, wat die gang is geweest? Ja, uh, yeah, nou, uh, Gary Moore, de blues rock van, uh, van Gary Moore. De gitarist van Thin Lizzy. Uh, die bracht mij echt uh, tot, tot gitaarspelen. Uh, dat hoorde je net in fragmenten fragment ook terug. Die blues rock met uh -huh. Jan Ackerman. En uh, later kwam Queen. Um, dus de, de symfonische kant. Um, als gitarist vond ik ook Dream Theater echt uh, te gek. Dat is een... Uh, ja, Dat heet progressieve rock. En dat betekent dat de muzikanten helemaal los mogen gaan. Uh, nummers tien minuten mogen duren. En het publiek vol met muzikanten zit. Dat is progressieve rock. Uh, Dream Theater is ook een grote inspiratie. En toen ging ik jazz studeren aan het conservatorium. En um, dat de interesse voor fusion en uh, ja, die harmonische wereld van jazz... die werd steeds groter. Um, en aan het eind van het conservatorium begon ik toch ook wat te denken... en dat was in het begin al van het conservatorium ik wil wel mijn eigen ding ontwikkelen, mijn eigen sound. En uh, toen, uh, toen ik het eerste jaar zat, toen uh, vertelde ze me... ja, Wim, je techniek zit wel goed. En ik had, uh, ik had vanaf mijn vijftiende ontzettend met techniek uh, gestudeerd. Ze kon al snel spelen. Uh, de boodschap van het conservatorium was, uh, ja, oefen die andere dingen. En ik, ik, heel eigenwijs dat ik was, heb ik juist gekozen... om alleen nog maar mijn techniek te oefenen. Uh, de overige drie jaar van het conservatorium, omdat ik dan in ieder geval in één ding het allerbeste was. En, um, uh, en dat was dus mijn techniek ook. Want wat waren de andere dingen waarvan zij zeiden, Oefen die nou ook? Ja, dat had te maken met, uh, met de harmonie inderdaad. De, de kennis van jazzrepertoire. Hm. En um, uh, nou, als ik dat gedaan had, dan was ik een hele goede allround uh, gitarist geworden. Dus, um, en, en nu ben ik... Uh, nu, nu is het zeg maar door, door in die techniek te focussen... Uh, heb ik die eigen techniek, een nieuwe techniek ontwikkeld... En de eigen stijl. En, en de rest groeit ook vanzelf mee. Uh, dat raad ik ook iedereen aan. Kijk naar waar je goed in bent. En um, zorg dat je daarin doorgaat. En uh, ja, het, het probleem met het schoolsysteem is dat. is gebaseerd op. Um, uh, als je onvoldoendes haalt, dan ga je niet door. Maar als je alles uh, voldoende haalt, wel. En, en dat houdt in dat ze niet kijken naar waar je echt heel erg goed in bent. Ze kijken vooral dat je overal een beetje goed in bent. Construim is wel een, een, een heel bijzondere plek hoor. Want daar willen ze niet dat je voldoende voor alles haalt, maar heel erg goed voor alles haalt. Mm -hmm. um, dus dat is een behoorlijk uh, uitdagende omgeving. En daar heb jij, je zei het al, een nieuwe techniek ontwikkeld. Die heb je je eigen naam gegeven. Ja. Ja. Leg eens uit, wat je Je hebt het net even laten zien... maar het gaat ja. mij allemaal duizelt voor mijn ogen. Maar probeer eens uit te leggen wat het is, wat je doet. Ja, nou, um, uh, het is ontstaan, dat is ook wel leuk om te vertellen. In 2007, uh, 2007 toen ik uitgenodigd werd door Harry Saxioni. En hij speelt vingerstel. Dus hij, uh, hij speelt dan de bas met zijn duim. Ja. Dit is bijvoorbeeld uh, een stuk van hem. Van een arrangement van uh, Stevie Wonder. Ja. En dit is dan de melodie. Um, dat doet hij met zijn andere vinger. En rechts heb je dan die duim en die andere vinger. En dan krijg je tegelijk. Ja, dat, dat, de Aris Xioni is daar absolute koning in. Uh, dus toen hij me uitnodigde uh, en vroeg of ik solo kon spelen... dacht ik, ja dat, dat ga ik niet doen. Uh, dat, uh, dat is van hem. Uh, en dat kan ik nooit zo goed, uh, goed leren. Uh, maar ik was wel heel goed met die techniek... omdat ik mijn plektrum zo geoefend had... Dus toen uh, had ik een nummer geschreven met um, twee partijen tegelijk... maar dan aangeslagen met die plectrum. Dus voor de niet-gitaristen, dat is aan de rechterkant... kan ik maar één noot tegelijk aanslaan. Mm -hmm. dus, uh, ja, ik zal het even laten horen. Dan heb dit dan een uh, stuk. Dan gaat zo. En dan daartussendoor door uh, dan deze partij. En dan tegelijk. En dan nou, kun je dus kijken, en, uh, kan daar tussendoor nog een partij. Maar uh, het is dus nooit dat partijen, ik speel nooit nood tegelijk. Dus ik bereken het van tevoren met de computer, uh, met een muziekprogramma, waar zijn nog de rusten, waar kan ik nog iets spelen. En ik forceer hem, het is een enorme handicap eigenlijk, maar dan forceer ik dus mijzelf al in de compositie om bepaalde keuzes te maken. En toen ik één nummer had, dacht ik, nou, dit is het misschien. Uh, de, dit is misschien uh, toeval dat het kan, want het is nog nooit gedaan met de plekteren. Uh, twee partijen die echt door elkaar lopen. En uh, inmiddels heb ik twaalf stukken uh, die allemaal die techniek gebruiken. Uh, dus dat uh, heet dan Wimpicking, die techniek. Wim, we gaan zo luisteren naar jouw Wimpicking, want we moeten eerst, mogen eerst weer naar Lars Geert luisteren. Want er zijn spannende ontwikkelingen, geloof ik, bij nou, het beachvolleybouw. Ja, het zag er nou uit dat Richard Schellen een de nummer door deze wedstrijd onder controle hadden. Ze namelijk een kleine voorsprong van 2 à 3 punten. En leken deze set, deze eerste set, tegen de Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo goed uit te spelen. Maar vervolgens waren er een aantal kleine foutjes en hadden de Italianen wat mazzel met een bal die in werd gegeven. En zo kwamen ze zomaar weer langs zijn. Het verschil is nog maar één punt. Het is 14-13. Ik zie nog wel controle, hoor. Bij schuil en nummer door. En wat ik vooral zie. En wat ik heel interessant vind. Is ontzettend veel agressiviteit. Het is heel erg moeilijk. Om op dit tijdstip te spelen. Dat zijn beachvolleyballers niet gewend. Het is natuurlijk uh, uh, nu ook uh, iets over 11 in Londen. Dat zijn ze niet gewend. Normaal spelen ze hun wedstrijden gewoon in de middag. Ze hebben nog wel s'avonds getraind. Om ervoor te zorgen dat hun lichamen een beetje gewend raken. Om op dat tijdstip een prestatie te leveren. Waar ze normaal gewend zijn. Om gewoon in bed te liggen. En nu zie je dat bijvoorbeeld. Bij Rijn de nummer door. Dat hij weer scherp is. Dat hij de focus heeft. Dat hij weet waar de open ruimte ligt. En daar ligt hij een bal neer. En zo zijn er weer twee punten voorsprong voor uh, Richard Schuil. En Rein de nummer door. En wordt het 15-13 in de eerste set. Dankjewel Lars. En we spreken elkaar vast nog dit uur. Wim, jij zou mij het laten horen. Wim ja. Pikking. Ja, hier komt het stuk dat Wim Pikking heeft. Ja. Wim den Herder, je hebt toch ook zo'n gelukkig gezicht bij? Dat is, zie ik wel, de luisteraars niet, maar dat is erg mooi om te zien. En we gaan weer even naar Lars, Geerts. Lars. Want het ziet er al uitstekend uit voor Richard Schuil en Rein de Nummerdor. Vier punten los van de Italianen, 19-15. En de set loopt tot 21. Dus dat betekent dat de Nederlanders nog maar twee punten nodig hebben... om de eerste set binnen te halen. Veel fout-services gezien bij de Italianen. Dat gaat dit keer goed. Is het Rein de Nummerdor die kan aanvallen? Doet dat met een slimme tikbal valt die bal binnen? Ja, die bal valt binnen, zegt de scheidsrechter. En dus is het 20-14 staat het eerste setpoint voor de Nederlandse mannen op het scorebord. Dan zien we Richard Schuil heel tevreden kijken... Want Richard Schuil is agressief in deze wedstrijd. Zag hem net heel erg boos worden. Toen hij vond dat een lijnrechter een verkeerde beslissing nam. Pardon, de assistent-scheidsrechter een verkeerde beslissing nam. En op dat moment uh, wilde hij het spel al stoppen. Dacht dat het punt al binnen was, maar hij werd nog doorgespeeld. En Schuil die blokte vervolgens de bal af. Met uh, het gezicht zoals alleen hij het kan trekken. Liep vervolgens richting scheidsrechter en zei: Dat gaan we dus niet meer zo doen. Hier komt een nummer door. Wellicht voor de set inderdaad voor de set. Een hele slimme bal, raakt de netband nog net, komen de Italianen niet meer bij. En zo is de eerste set afgelopen en in het voordeel van de Nederlanders. Nederland dus voor in deze kwartfinale van het beachvolleybaltoernooi met 1-0. Dankjewel Lars, en in de tweede set komen we weer even bij je terug. Wim, ja. je maakt uh, ergens de vergelijkingen met uh, schilderijen van Escher en jouw gitaarspel. Ja. Kun je dat uitleggen? Ja, um, nee, ik had het dan over dat schilderij met de schildpad en de uh, zwaan. die elkaar precies Dat zwart-wit wat zo in elkaar overloopt, ja, je? Ja, precies. Dus de, de rug van de schildpad is precies de vorm van die zwaan. En dat, uh, dat is heel wiskundig, dat past precies in elkaar. Uh, uh, dat gebruik ik om, om die wimpicking uh, ja, uit te drukken... Uh, als een als soort voorbeeld wat het uh, muzikaal betekent. Dus Datgene waar de bas valt, daar uh, valt de melodie niet... Waar de melodie valt, daar valt de bas niet. Maar het zit zo dicht tegen elkaar aan... dat, dat je daarmee toch één muziekstuk maakt. En dan illusie wekt. Nou ja, illusie, het zijn gewoon twee partijen tegelijk. Soms drie. Uh, dat, zo, zo klinkt het uiteindelijk. En uh, dat komt door die plekt, plektrumtechniek, wimpicking. Mooi. Ja. Um, je hebt het conservatorium afgemaakt. Um, toen was er de recessie in de maatschappij. En er was ook een crisis in jouw persoonlijke leven. Ja, die viel precies tegelijk, ja. ja wat, dat, uh, wat gebeurde er? Um, uh, nou, ik, uh, ik was afgestudeerd aan het consultorium. En uh, dan geef je een feestje. Uh, alleen liep dat uh, dusdanig uit de hand... dat uh, mijn huisgenoot mij uit de kamer zette. Ik had een mooie studentenkamer aan de Amstel. En ik gaf er ook gitaarles. Dat heet de gitaarles aan de Amstel. Dus een beetje ondernemer zat erin... Uh, als je naar die naam kijkt, met twintig leerlingen. En ineens was dat er niet meer. Als ik genoodzaakte... En uh, maar... zette je gewoon van de ene dag op de andere eruit? Nou, ik had, ik had uh, twee of drie, uh, drie vier maanden... Dat wel. Maar ja, in Amsterdam iets vinden is echt een uh, crime. Dus dat, uh, dat lukte niet. Dus ik, uh, ik moest Amsterdam weer uit. En uh, ik wilde die leerlingen houden. Dus ik heb ze allemaal gevraagd, uh, waar woon je? Daar kom ik langs. Mm -hmm. En binnen die leerlingengroep... Uh, en net een week voordat ik eruit moest... trouwens, toen kwam uh, Richard op les... En, uh, en die bood uh, zijn kantoorpand s'avonds aan, om de hoek. Schitterend uh, pand met uh, monumentale, met uh, ja, uh, marmeren vloeren en kroonluchters. Uh, echt een fantastische omgeving. En daar zijn we begonnen met de uh, Guitar Academy. Uh, anders, anders was het ook nooit zo gegaan. Dan zat ik misschien nog steeds op de hoek van mijn bed. met twintig gitaarleerlingen les te geven. Um, en binnen diezelfde twintig uh, leerlingen zat nog um, een, een, een, een superleerling, en ik noem ze een VIP-leerling. Uh, omdat ze ook een speciale positie binnen de Guitar Academy hebben. En die had in Oud-Zuid uh, via zijn vader een kantoorpand. Dus zo, toen hadden we binnen no Time die twee vestigingen... en in Haarlem de derde vestiging na negen maanden. Uh, maar het grappige is dat ook de hele filosofie... is eigenlijk uit die noodsituatie ontstaan. De hele filosofie van de Guitar ja. uh, Academy, hè? Ja, ik, uh, ik, ik, ik kijk dus, ja, het is heel gek, maar ik heb dus een crisis meegemaakt... en dan komt er iets heel moois uit... En dan ben je genoodzaakt echt te gaan ondernemen. En anders had ik het helemaal niet gedaan. En uh, dus als er dingen misgaan of als er crisis nu in uh, globaal iets gebeurt. Dan is mijn gevoel ook, ja het is, het is heel ongemakkelijk. En het geeft ons de noodzaak om iets te doen. Maar het geeft ook de mooiste uh, creatieve uh, ideeën. Want wat heeft het jou gebracht aan creatieve ideeën? Uh, nou dat er is een, uh, nou de Guitarkammy zelf is hieruit ontstaan. Uh, maar toen ik ging ondernemen, toen werkte ik natuurlijk veel te hard. Net als alle ondernemers die uh, net starten. Uh, dus toen, uh, toen ik mezelf overwerkt had, heb ik daar ook een nummer over geschreven. En uh, dat stuk heet Karoshi. Mm -hmm. dat, is een, uh, um, dat, dat stuk kan ik ook spelen als je wil. Ja, graag. Um, ja, dat is een Japans woord. Um, dat heb ik in de krant gelezen. Karoshi. Ik moet eigenlijk zeggen Karoshi. En dat uh, betekent jezelf doodwerken. En uh, dat bedoel ik echt letterlijk. Uh, jezelf doodwerken. En dat is wat in Japan helaas uh, ja, mensen uit hun gebouw springen of... Uh, zichzelf echt kapot werken. Um, dat heb ik als naam gekozen. Ja, dat klinkt heel luguber. Maar um, ik, ik merkte dat in het hele, um, hele harde werken... er zit een soort machine ook in het nummer. Een machine die ontploft dan in triplets. En er zit een stukje Requiem uh, van Mozart in. Uh, dat ik daar wel in iets kon uitdrukken in dit stuk. Dus uh, ook al was het heel moeilijk om, om, om zo jezelf tegen te komen... dat je zo hard werkt... Je houdt er dan wel zo'n muziekstuk aan over. En dat niet alleen. Je houdt er ook een hele mooie school met een hele mooie filosofie aan over. Maar daar hebben we het daarna ja. over. Eerst wat het harde werk ja, is. Goed. Je muzikaal heeft gebracht dit ja. lied. Ja. Zeg. Ongelooflijk. Dit is, dit is bijna letterlijk ook weer je dood spelen. Ja. Mijn ja. god, wat een ja. energie. En ik ga even naar Lars, want de, de tweede set is bezig. En hebben de beachvolleyballers te, gelijk, kan ik niet zeggen... maar succes nog steeds aan hun kant... Nou, de tweede set zijn ze wel een stuk moeizamer begonnen dan de eerste, hoor. Dat moet gezegd worden. Ze kunnen de Italianen maar niet van zich afschudden. Het is op dit moment 10-11 in het voorsprong van Lupo en Nicolai... het Italiaanse koppel dat dus in de wedstrijd hiervoor... Rogers en Delhauser, de Olympisch kampioenen, versloeg. Um, en Schuil en Nummerdoor die in de eerste set vooral heel, uh, heel goed servicewerk lieten zien. De heel veel druk brachten achter in het veld. Zodat je heel moeilijk de aanvallen goed bij het net kon positioneren. Dat is een beetje. Verdwenen. Richard Schuil die, uh, heeft wat moeite met zijn service en ook wat moeite met zijn set-up. Zagen we net. Uh, uh, fouten die hij normaal gesproken niet maakt. Normaal geeft hij de ballen voor nummer door uitstekend aan. En je ziet nu dat uh, wellicht de vermoeidheid ook zijn tol begint te eisen. Want het is een nummer door die de bal goed aangespeeld krijgt. Maar vervolgens niet over het net krijgt. En Italië weer twee punten voorsprong gunt. 12-10 dus. Nee, Schuil en die moet er even zich even herpakken. Want deze Italianen die spelen veel te veel. Wisselvallig die zouden verslagen moeten kunnen worden in twee sets, dan zouden deze heren geen drie sets voor nodig moeten hebben. Dankjewel, Lars. En ik gaat uh, hier verder. Hier in de studie zijn we ook bezig met topsport, toch, Wim? Ja, wat je noemt. Ja. Um, ja, we hadden het net even over de filosofie van uh, de Guitar Academy. Je, er zijn inmiddels 250 leerlingen en het ja. zit anders in elkaar dan een gewone muziekschool. Er is meer vrijheid, meer losheid, meer. Leg uit hoe je het opgezet hebt. Ja, nou, um, ja, muziek is voor heel veel, heel veel mensen een uh, enorme passie. En uh, het woord passie is misschien alweer gedevalueerd. Uh, maar er brandt iets van binnen voor, voor mensen om muziek te gaan uh, spelen. En, en daarom ben ik dit ook gaan opzetten. Want die, die passie moet altijd beantwoord worden door de docent en door de lessituatie. En bij ons is het, is het systeem uh, is er voor ons en niet dat wij er voor het systeem zijn. Um, en, en dus daarop gebaseerd heb je veel vrijheid als leerling. Uh, als, als, uh, uh, als je je aanmeldt voor lessen, dan doe je dat steeds per vier lessen bijvoorbeeld. Uh, en we bieden ook die live scene aan. Want we, daar waar muziek echt leeft, dat is het podium. Uh, dus die aan, Wij zitten echt midden in de muziekwereld. De docenten die zijn echt, echt de spelers. Dus uh, als je op les komt, dan heb je echt een muzikant tegenover je... Die, die ook op grote podia staat. En dan nodigen we bekende gitaristen uit. Dat doen we het hele jaar door. Eh, dit jaar hebben we er twaalf events georganiseerd. Uh, waarbij uh, bijvoorbeeld Stochle Rozenberg is langs geweest. En dan met ons gaat samenspelen. Uh, en, en, uh, en dat is, ja, is een hele, hele, hele gave sfeer. Uh, en het creëren van een scene daarmee, dat is, uh, dat is het doel ook. Uh, dat is ook altijd mijn fascinatie geweest. Hoe kan het dat sommige plekken heel vol talent opleveren. En dan neem ik altijd het voorbeeld van Den Haag. Um, want onze rockbands die komen uit Den Haag. Uh, Anouk, Golden Earring, Direct, Kane ook. Um, en ik heb in Den Haag in een bandje gezeten, Dus ik, ik weet eigenlijk wel een beetje wat dat is. Dat is namelijk dat echte uh, muzikanten betrokken zijn bij elkaar. En komen luisteren naar elkaar. Want toen had ik ook een optreden, dat was als drummer trouwens. En toen kwam iemand uit het publiek en die zei... ik zag jullie twee weken geleden spelen in, in de muzikon... en jullie zijn al veel strakker geworden. Nou, toen, met die uitspraak wist ik, dit is een scene. Uh, en daarom komen al die bands daar vandaan. En um, dat geldt ook voor de, de filosofen uit Griekenland... Plato, Aristoteles, uh, Socrates en Alexander de Grote... die dan weer les kreeg van hen. Um, en dat, dat heeft allemaal enorme invloed. Dus, dus blijkbaar is er iets buiten de personen om... Uh, of buiten de boeken, moet ik zeggen, juist in die personen... Uh, wat je alleen maar één op één kunt overdragen. Um, het is namelijk een, um, het is een soort energie. Het is iets wat je niet kunt opschrijven. Dat is, een, dat is wat te zien is. En blijkbaar moet je dus toch op één meter afstand... toch een rozenberg zien spelen en dan krijg je dat. Dan, dan, dan zie je het. En uh, uh, ja, Mensen zitten in elkaar dat ze heel erg um, uit sociaal, uh, sociaal zijn. Dus elkaar imiteren. Dus ik kun maar beter de goede mensen om je heen hebben dan, dan de minder goede mensen. En uh, uh, dat is dus de combinatie van die gevestigde namen en het talent. Uh, daar zijn we wel heel erg uh, actief in, het 12 Twaalf Events dit jaar. Leuk. Ja. Ik wil je een aantal gevestigde namen laten horen. En ik ben benieuwd of jij uh, kunt raden wie het zijn. Okay. De eerste is volgens mij Makkie. Een soort tv-programma of zo? Nee. <laughs> Wie is dit? Ah, misschien vind ik het voor mij makkie, omdat ik hem eindelijk komt uit mijn muziekkast. Ik hem oh, ja. Ik ben 1983 geboren. Eric Clapton. Oké, okay. okay. ja. ja dat, ik ken het nummer niet, dus nee. dat ja, nou het <laughs> Dan gaan we naar de tweede. Het is niet heel erg Eric Clapton-achtig trouwens, vond ik. Ja, dat weet ik dan weer ja. niet. <laughs> de volgende. Ja, het is een heel unieke sound. Ja, het, is, het is fretloos, hè? Of, of een slide. Ja, het zou uh, Jeff Beck kunnen zijn. Yes! Ja, okay. ja het is niet zo duidelijk voor mij hoor. Ja, die heeft een, heeft een unieke sound, ja. Waarom is dit specifiek Jeff Beck voor ja, jou? Het, nou, het is heel zangerig. En, uh, normaal als gitaar... Uh, is, het, je speelt op vakjes. Dus dat wil zeggen dat je tussen de noten in... Uh, geen, ja, je hebt eigenlijk alleen die twee noten naast elkaar. Maar hij speelt daar tussenin. Als echt de zanger. Als, ja, als de ja. zanger kun je alle noten zingen. Het er ja. Tussenin ook. Het raakt ook... Uh, je, de, de muziek raakt hier. Dat is mooi. Zullen we naar de derde gaan? Maar ja. die heb ik misschien ook niet helemaal gekozen op jouw leeftijd. Okay. Uh, <laughs> dus je bent geëxcuseerd, volgens mij. Als ik nu even een beetje helder ben over leeftijden van de gitarist en die, die van jou. Ja, ik weet niet, um, die purple of zoiets in die, die richting? Nee, ik, ik, ik, ik kan hem niet denken. Rory Gallagher. Ja, te gek. Dat denk ik een hele oude voor jou. Dat is ver boven jou, ja, toch? Ja, precies. Ja, ik, ik had natuurlijk meer in, in jouw leeftijdscategorie moeten zoeken. Maar ik vind het sowieso al heel knap dat je überhaupt het überhaupt kunt raden... van iemand als Jeff Beck. Ja, die heeft echt een unieke sound, ja. um, wat ik, toen ik zo'n beetje over je aan het lezen was, toen dacht ik, wat volgens mij, je, je zei het net al, um, ik heb me heel erg op die techniek gefocust. En ja. dat betekent oefenen, oefenen, oefenen. Uh, en ik las dat je met één loopje van twee seconden negen maanden bezig geweest ja. bent. Ja, precies. Ja. Is, duurt het zo lang voordat je dat echt in je vingers hebt? Ja, blijkbaar wel. Ik heb, uh, <lacht> toen was ik vijftien en toen dacht ik, nou, dit, dit ga ik. Ik wist ook niet hoe lang het zou duren. Maar dat is gewoon, ik kies dit en uh, ben ik de rest van mijn leven ermee bezig. En ik zal het een keer halen. En dat, dat is altijd mijn filosofie geweest. Blijkt dus negen maanden te zijn. En um, als, uh, nu speel ik alles heel natuurlijk. Het zit er allemaal in. Uh, speel het eens, Nu uh, Dat loopje. Ja? Yeah? Ja, even kijken hoor. En is het niet of ontzettend nog... saai om negen maanden met één loopje bezig te zijn? Komt het niet in je... Ja, dat, ja, dat heet discipline. Ja. <laughs> maar dat is ook... Um, uh, als je, nou ja, het is ook wel... Het is heel mooi uh, om in een soort proces te zijn... dat je een soort hoger doel hebt. Uh, dus het is ook wel heel gaaf dat je merkt dat je er komt. En als je dus één keer die ervaring hebt, dan neem je weer mee... en de volgende keer kost het twee maanden. Maar ik, ik vind dat het altijd iets chitristen, want uh, het lijkt natuurlijk... Dus die techniek die ik nu heb... Maar uh, iedereen kan het doen en kan negen maanden erover doen. Dat is, een soort, uh, dat is de ultieme bescheidenheid juist om over twee seconden negen maanden te doen. En als je het hebt gedaan, dan neem je het ook mee de rest van je leven. Dus nu kost zo'n soort loopje, uh, kost iets van vijf minuten om in te studeren. Dus maar, het is en, heel waardevol. Nu hebben we zelfs geen in tijd. Denk je dat het ja, ga gaat lukken? <laughs> dat is het loopje langzaam en dan, kijk hoor. Ja, goed, dat was hem ongeveer. <laughs> het was maar al twee klonk, seconden. klonk mij in ieder geval heel ingewikkeld in de oren. We gaan <laughs> nog even naar Lars. Want het is 19-18 in het voordeel van Schuil en Nummerdor in de tweede set. En dat betekent dat de halve finale binnen handbereik is. Want hier is de fout van Lupo. Plaatst de bal buiten de lijnen. En daar is het matchpoint voor Richard Schuil en Reinde Nummerdor. Tegen het Italiaanse koppel. Nog één puntje nodig voor een plek in de halve finale. Maak je je droom waar, Richard Schuil? Ga je dan twee Olympische medailles pakken? Die van 96 had je al. En hier is de bal. Komt het blok van Schuil. Hangt goed, maar Nummerdoor moeten nog aan de pas komen. Komt de aanval van Nummerdoor. via het blok buiten de lijnen. En daar is de halve finale plaats voor Richard Schuil en Rijn de Nummerdoor. Zij pakken ook de tweede set met 21-19. Dat doen ze uitstekend. Heel erg goed van dit Nederlandse koppel. Eén stapje verder dan ze waren vier jaar geleden. Ze kunnen nog doorgaan voor de medailles. Ze spelen al. In ieder geval al voor een plek om het brons. Dat is een zekerheidje. Maar ze willen natuurlijk dat goud. Ze willen dat prachtige goud in Londen. En daarvoor zullen ze een halve finale moeten winnen van het Duitse duo Brink en Rekkerman. Die ook hun wedstrijd hebben gewonnen. Nederland, Duitsland dus in de halve finale van het Beach volleyball toernooi in Londen. Richard Schuil en Rijn de nummer door. De droom die blijft nog even leven. Dankjewel Lars. Um, Wim, ja. uh, je blijft gelukkig het tweede uur, dus ja. dan kunnen we nog heel veel meer van je horen en met je praten, maar. Um op YouTube staat ook een filmpje waarin jij Oscar Peterson... Ja. Uh, de, de, die piano-melodie, dat je die uh, uh, op de gitaar vertolkt. Ja. Hoe, wat was het idee? Snelheid is namelijk een van de dingen waar jij echt om geroemd wordt. Ja. Hè? Dat is jouw ding. Zoals dat dan... is mijn ding. Ja, precies. Nou ja, um, ook daarin was het, um, ik wist ook niet of het zou lukken. Uh, en uh, het is gelukt. Toen het overigens drie dagen... Uh, drie dagen opsluiten... vergeten te eten en weinig slapen... Is het, uh, is het gelukt. En het was net in het begin tijden van YouTube. Dus ik kreeg ook veel uh, kijkers. Uh, en ik kreeg ook een mailtje van de dochter van Oscar Pietersen. wat echt heel erg leuk was. En de uh, muzikanten, de, gitarist uh, de gitaristen van Michael Jackson... Uh, die ik in Ierland ontmoet heb. Uh, dus een hele. Ik kreeg, er gingen allemaal deuren open. Uh, namens dat filmpje. En mijn idee uh, was even kijken. Uh, even kijken of. of dat weer negen maanden kost. Uh, of dat het überhaupt kan. En uiteindelijk heb ik, ben ik doorgaan met andere. andere solos van Oscar Pietersen. En op een boekie van vier minuten. helemaal aan het eind. heeft Oscar Pietersen me verslagen. met een dubbele thriller. Ik zou de techniek bezwaren, maar. Uh, toen lag ik helemaal uh, dubbel. Want ik. Dat was, uh, ja, dat was wel mooi om te ervaren. Dan gaan we er zo nog even naar luisteren. Maar ik zal eerst even voor de luisteraars ook zeggen... dat, dus, ik zei het net al, Wim den Herder is ook het tweede uur te gast. Dan gaat hij opnieuw muziek laten horen. Nu ook van gitaristen die hem inspireren of geïnspireerd hebben. Hij gaat ook weer spelen. En heeft u zelf een brandende vraag over de kunst van het gitaarspelen... dan kunt u bellen naar 0800-1121... of mailen naar casaluna .nl, En dan krijgt u een mini-masterclass mini, mini masterclass van Wim. En wij gaan nu tot aan het hoorspel luisteren naar... Wim doet Oscar Pietersen. Okay. Nee, op, op, op de Je mag het hier doen, maar we hebben het op YouTube. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is uh, wel fijn, ik uh, het volgende stuk wat ik ga spelen is, een, uh, is een, uh, eigenlijk een solo die piano gespeeld is. Uh, ja, een, mijn, of een van mijn grote idolen, Oscar Pietersen. Uh, dan moet je denken aan 1950 en een, uh, ja, een, een donkere man in een jazzcafé die helemaal Sterren van de Hemel speelt. Um, ja, ik, ik zag dat als de meest ultieme solo, uh, wat uh, snelheid betreft, wat ja, gewoon heel heftig. En um, ik ga die nu live uh, proberen mee te spelen. Um, ja, dat is het. Het is dus Oscar Peterson en het stuk heet Just Rant. een 32e trillen. Nou, ik, oh ja, dit was dus live in een theater. En um, ik weet nog dat ik het voorbereid heb op 120% snelheid, 115% snelheid. Dus nog sneller dan dit, omdat je plafond altijd naar beneden gaat in een live situatie. Dus dat het voor mij, heel gek genoeg dat dat klinkt, dit voor mij langzaam aanvoelde... ten opzichte van het plafond dat ik had gestuurd. Nou, we gaan, ja. nog... Dat, ik... we gaan nog even luisteren.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 Een ogenblikje alstublieft. Spreek ik met dokter Koning? Ja. U herinnert zich onze correspondentie over de verhalen van Stinnesse? Ja, ik heb u geschreven dat dat niet kon. Ik zou daar graag nog eens met u en met Stinnesse over praten. Uh, heeft dat zin? Ik dacht dat dat misschien wel zin had. Ik heb het Stinnesse ook geschreven. Dat weet ik.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 Misschien dat wij hem in zo'n gesprek op een of andere wijze die zekerheid kunnen geven. Te meer omdat u toch op het plannen voor een uitgave rondloopt. Goed, doet u maar een voorstel. Uh, woensdag 17 juli. morgens om 11 uur. Afgesproken. Ik heb het genoteerd. U ziet me verschijnen. Daar ben ik u zeer erkendelijk voor. Ook namens de heer Stinnissen. Dat hoop ik.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 Is Wichtmol toch met vakantie? Ja, en de vries ook. Dus je moet alles alleen doen? Ja. Kan dat wel? Ja, dat kan best. Ja, met het bureau? Nee, die is er nog niet.